1 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Macht van 3,4. Zowel het Chinese als het Zuid-Koreaanse Meteorologische Instituut pikten de trillingen op. Volgens de Zuid-Koreanen zou het om een natuurlijke aardbeving gaan. Chinese seismologen denken juist dat de trillingen zijn veroorzaakt door een explosie. Die zou verband kunnen houden met kernproeven. Volgens het Chinese instituut vond de beving plaats op ongeveer dezelfde plek als de kernproef op 3 september. Als het aan minister Schippers had gelegen was het eigen risico volgend jaar hoger geworden dan 385 euro. Dat zegt Schippers vanavond in met het oog op morgen. Woensdag werden de onderhandelende partijen in de formatie het erover eens dat het eigen risico volgend jaar niet naar 400 euro gaat, zoals de bedoeling was, maar 385 blijft. Om deze bevriezing mogelijk te maken moet de wet worden veranderd en Schippers heeft beloofd dat ze die wetswijziging aan de Kamer zal voorleggen. Ze wijst erop dat hierdoor de zorgpremie wel met 10 euro extra stijgt omdat het communicerende vaten zijn. In Londen zijn al 430.000 handtekeningen verzameld tegen het verbod op Uber. Vervoersorganisatie Transport for London heeft besloten de vergunning van Uber niet te verlengen omdat het bedrijf niet meer voldoet aan de regelgeving voor taxidiensten in Londen. De Britse minister van Buitenlandse Handel heeft kritiek op het besluit. Op Twitter schrijft hij dat straks 40.000 chauffeurs zonder werk zitten... en 3,5 miljoen gebruikers in de steek worden gelaten. In de buurt van Lemmer is vannacht een zwaargewonde man gevonden. Hij was na een aanrijding op de weg achtergelaten. De man die zelf lopend was, is met botbreuken naar een ziekenhuis gebracht. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor... De auto waarmee de man is aangereden moet een kapotte voorruit hebben, zo zegt de Friese politie. Het weer nog rustig herfst weer met geregeld zon en weinig wind. Het is ongeveer 18 graden. Na een koude nacht is het morgen ook zonnig. En ietsje warmer, plaatselijk 21 graden. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. Ik ben John Hoker van de ANWB. Er staat momenteel geen.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zandvoort en FM. Dit is de zomer van ZFM, met nu Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van de leer, met Zandvoort uit Zandvoort.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 En eerst volgende dame die, die ik voor u klaar heb staan is uh, Imca Marina. Artiestenaam van Hendrikje uh, Imca Pijl. geboren in Zuidbroek op 13 mei 1941. Nederlandse zangeres. De artiestenaam Imca Marina wordt gevormd door haar twee voornamen. Imca. En de tweede voornaam van haar moeder, dat was Marina. Vandaar dus de naam Imca Marina. U hoort er nu. Met vakantie voorbij. Veel lantaarnepalen ziet staan en je kust een oude overgaan met je kop onder de kraan. Moet je maar denken dat je dronken bent en alles is oké. Okay.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 van Mieke Telkamp met Nooit op Zondag. Een muziek van vader Amro met Adele. En de volgende artiest is Ramse Shaffi. Was een Nederlandse chansonier en acteur. Na een carrière als acteur bij de Nederlandse Comedie... maakte Shaffi sinds de jaren 60 furore als zanger. En liedjes als Sammy, We Zullen Doorgaan, Pastorale, Laat Me, zien. Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk. en Bewonder. En Shaffi Chanté uit de jaren 60 en 70 waren grote klassiekers... gekozen hebben, is uh, eens in de honderd jaar. U hoort hem, Ramsesaffie, eens in de honderd jaar. Het aangespoelde kind, dan doet zich van het zee, wie rukt de schelpen van zijn huid. Hij gaat op u, het stinkt, de levenslange weg op, schopt de steentjes voor zijn haat. Mama, eens komt hij thuis. In de huis, bij de eerste dag al is gesmeerd. Ze vinden hem weer terug en straffen hem En denken zo, dat heb jij afgeleerd. Mama, eens komt hij thuis. Eens in zijn eigen kracht en wantrouwt alles tot zijn dood. Hij verklaart de oorlog aan het kinderhuis en saboterend wordt hij groot. Mama, eens komt hij thuis. Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Hij krijgt een heel gedegen deling, vent de scholing en bent uit door zijn techniek.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 eens in de honderd jaar vindt die zijn huis. Het is een ideaal, maar de plekje uit mijn koptje is het liefst. Van zijn maar 尊敬的药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 Verlies zo de buurten van het stadje El Paso verlies zo de streken van Nieuw-Mexico Pas ik maar terug in het stadje El Paso Waar kon Maria bemede en schoot Het is heel gevaarlijk maar het kan me niet schelen de Liefde is sterker dan angst voor de dood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 Geen schijn van het dansen voelt plots een brandende pijn in mijn zij. Val uit de zadel maar bij tot mijn tanden, want daar beneden hangt Maria op mij. En mijn liefde voor haar is onblusbaar, ik sleep mezelf verder, gun me geen ogenblik langer meer rust.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 Ja, dat was muziek van John de Mol met El Paso. En daarvoor hoorde u uh, Eutergeuzen met het meisje uit mijn dorpje. En ook hoorde u nog Ramsesafje voorbij komen met eens in de honderd jaar. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. En namens Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als u denkt van ik heb een stuk gemist of ik wil het programma nogmaals beluisteren. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Zometeen op de radio, Jeanette van Zutphen, het ritter 1971. Maar eerst die Bobby klein, met Mijn vader is cowboy. Mijn vader is cowboy, zijn zoon.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 van Jeannette van Zutphen met Waarheen, Waarvoor? Opname uit 1971. En de volgende artiest is Toby Rix, pseudoniem van Tobias eh, Lacunes. Geboren in Amsterdam op 28 februari 1920... is een Nederlandse zanger, clown, entertainer en acteur. En hij is de vader van eh, Marusha Lacun en Jerry Rix. Lacun eh, vormde vlak voor de Tweede Wereldoorlog... met zijn vriendinnen eh, Marietje Jans en Bob Gerskus. Het trio The Young Rambling Cowboys... De oorlog kreeg ze door de Amerikaanse kouwerpertoar problemen met de Duitse bezetter... en schakelde ze over op Zuid-Amerikaanse en Spaanse liedjes onder de naam Los Mangalos. Naar de eerste letters van Marietje, Geskus en Lacunus. De groep viel in 1943 uit elkaar en Lacunus noemde zich daarna, daarna gewoon Robby Rix. Nee, Toby Rix moet ik zeggen. Niet Robby, maar Toby Rix. En u hoort hem nu, Toby Rix met de koerenroekoekoekoeko. Waarom, oh mijn paloma, ging jij die morgen toch weg van mij? Alles wat jij me liet en dat ligt lichter nog is je koude ei. Vroeg was je in de veren, vloog zonder afscheid zo. Oh, Marioness uit. Ik sta hier op een plakje en krijg een lofroep naar Oost- en west uit. Zeg ons plechtig laat. Leven de man weer bier uit, van wij hippen de wind voor Leven de man! je ja, hebt nog één keer, ja, nog één keer. Ja, de oude Griekse tijd, dat zou voor ons niks zijn. Daar schonk ons het voor straf weer een giftige week Als het nou bier geweest was, haha, dan dronk je het met plezier. Dan zaten alle Grieken nou nog levend lang op bier. Kreeg nooit het lintje van verdiensten op zijn borst? Dankzij de vrouwen ja. hebben we nog meer de nee, nee. Dus maak je borst en je was, waar en zeg ons blijft te gaan. Leef voor de man die het bier komt, maar je hindert de bier we ja, danken nu bij deze de ontdekker van het glas. de maker van het vat. van dat en koolzuurgas, maar voor de allergrootste voor hem houden we. Hier. Vijf minuten stilte voor de ontdekker van het vier. 1, twee, vijf, oh, ook kreeg hij nooit het lintje van verdienste op zijn pas. Zij de brouwen hebben we nooit meer dorst, nee nee, dus maak je borst en je glas maar hand en zeg ons plek te Leven de man die weer bier uit vond, maar je hiep voor de biep, hoera. Hiep, biep, Maar het was muziek van Tria Dops met Blijf aan mij steeds denken. En daarvoor het cocktailtrio met uh, Badje 4. De volgende formatie is een Nederlandse meidenkoor. Genaamd de Sweet 16. Was populair tussen 1952 en 1972. Ze kregen bekendheid door een regelmatig optreden voor, uh, voor de NCRV Radio. Het meidenkoor Sweet 16 werd opgericht door Lex en Mies uh, Karsemijer. We het even de leiding over het koor. Het repertoire bestond uit vrolijk, frisse en romantische liedjes. Wij zongen voornamelijk in het Nederlands. En in 1960 werd de heer Peter uitgebracht. En in 1961 werden dunnetjes overgedaan met uh, O Tom. En in 1965 met Peter, weet het beter. En uh, een iets minder bekende hit van hun, maar wel een hele leuke plaat. Dacht ik zelf, die Sweet Sixteen nu met De jongen Waar Ik Van Hou.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 Budgeten zeiden tot elkaar. Sliep. En ging toen naar het dorp waren iedereen. Kijk, kijk de geit van Piet. Kijk de geit van Piet. Jongen, jongen, jongen. Jonge. Waar men op de hoogte was, stond zwart bij het oude oh, dus centraal station. Ben je wijde, je, kostuum op het perron. De burgemeester, zoals dat hoort, begon al dus een hartelijk welkomswoord. En al, dit vond men toch wel wat al te gek. Ze kregen dus een heerlijk plek. op een bordje Latijn staat de geit van Piet en ieder die je naar de schot zingt als hij er ziet.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 Dat jij daar staat. Hier heb ik met jou gezeten, hier in die vertrouwde sfeer. Hier vergaten wij de wereld, ik verlangde niets meer. Ik voelde me toen echt gelukkig, alle dagen waren blij.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 Ik aan jou en iedere keer, wanneer de deur zacht open gaat, hoop ik dat jij daar staat. Ja, dat was Max van Praag met Als de deur zacht open gaat. En daarvoor hoorde je de barrenvlaars met Kai Kai, de geit van Piet. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard aanstaande zaterdag wordt het programma nogmaals herhaald Tussen 1 en 2 hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Ik laat u achter met de drie kleine kleutertjes met de trappelzak uit 1965. Ik wens u nog een hele fijne week, een fijn weekend alvast en ik zeg tot ziens. Oei, de Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.